Het hoofddoel van de ontdekkingsreiziger was, was puur commercieel. En had eigenlijk een vrij simpele oorzaak. Namelijk, er was traditioneel een zeer levendig handelsverkeer tussen China aan de ene kant en Europa aan de andere kant. Onder andere onderhouden door de Venetianen. Denkt u aan uw jeugdvriend Marco Polo. We wisten ook heel goed hoe het daartoe ging en omgekeerd. Maar daar was als het ware een partij tussen geschoven en dat was, dat was de islam. Hè, die na 700 natuurlijk aan een, aan een eeuwenlange expansie begint. En die er in feite voor zorgde dat er een soort buffer kwam tussen aan de ene kant Oost-Azië en aan de andere kant West-Europa. En eigenlijk om zelf handel te drijven met Oost-Azië zijn onze ontdekkingsreizen begonnen. Want u weet, Columbus was op weg naar China. Ja, dat hij naar nou toevallig in Amerika terecht kwam lag aan een geringe cartografische kennis die wij op dat moment er hadden. Maar hij was op weg naar China. En denkt u aan die Portugezen, Vasco da Gama, dat voltrekt zich al. Columbus 1492, Vasco da Gama 1498. En die Europeanen hadden één geniaal idee gehad. En dat was om op een zeilschip kanonnen te zetten. Want het gekke is, de Chinezen hebben het buskruid uitgevonden, maar daar werkelijk iets mee gedaan, dat hebben de Europeanen. Want de Chinezen hadden enorm sterke neiging om buskruid nou ja, voor het vuurwerk te gebruiken. Ze hadden wel wat kanonnen gemaakt, maar eigenlijk vrij lullige kanonnetjes, om het maar even zo te formuleren. Het was de, terwijl in Europa zie je door die voortdurende strijd dat die, dat die technologie van die kanonnen zich eigenlijk in een zeer rap tempo ontwikkelt. Vandaar dat lumineuze idee om in feite een zeilschip te veranderen in een soort van zeilend artillerieplatform. Want daar hadden ze toen Vasco da Gama eenmaal daar verscheen. Ik geloof in een van die allereerste Indische havens waar hij verscheen. Nou ja, daar meldde hij zich en hij zei dat hij een doos kralen aan boord had. En dat hij wel uh, specerijen wilde hebben, want daar ging het meestal om. Waarop die Indiërs zeiden dat ze er helemaal geen boodschap aan hadden. Dat ze zelf ook kralen hadden en dat hoefde, hoefde helemaal niet zo. Waarop Vasco da Gama zei: dan schiet ik de hele boel in elkaar. En dat heeft hij gedaan. Ja. ja, want wij waren, ook, ook hier moet gezegd worden dat de, zeg maar de commerciële penetratie van de Oost-Aziatische markten door de Europeanen. dat was nogal een vrij gewelddadig proces. Want u denkt misschien dat ze daar allemaal vredig op een reet zaten en onder elkaar in handel dreven. Nee, dat was een hoogst moderne, sterk ontwikkelde economie met een complex onderling handelsverkeer. Wij hebben ons daar letterlijk moeten inschieten, om het zo maar te zeggen. Dat hebben we ook gedaan. He. Ook de Inca's waren verbijsterd over de onbeschrijfelijke onbetrouwbaarheid en vreedheid van de Spanjaarden. He. Het is in dat opzicht zijn wij een, nou ja, een, een betrekkelijk onaangename en gewelddadige cultuur. Als gevolg van die, uh, van die ontdekking van uh, Noord- en Zuid-Amerika... ...natuurlijk ook van de, van de handel op het, op het verre oosten... ...maar ook van de intensieve handel in Europa zelf, die intensiveerde... Niet waar is er sprake van een, een snelle, sterke economische expansie in de, in de 16e en in de 17e eeuw. U denkt maar aan de Nederlandse Republiek natuurlijk. He, denk aan Leiden, wat in de 17e eeuw nog een succesvolle textiel producerende stad was. Wat overigens al in de 18e eeuw in de versukkeling is geraakt. En zoals u weet heeft zich dat niet hersteld sinds die tijd. Ja, Ik kan nooit later dat even te zeggen. Zeker sprake van een zeer vroeg verval in Leiden. Dat, uh...